Stubinitsky met het NOS-journaal. In nu van de tropische storm Irene... ...beperkt gebleven tot de nodige wateroverlast. Doordat de rivier de Hudson... ...buiten haar oevers was getreden... ...stonden in lage lege wijken de straten blank. Aan de Amerikaanse oostkust... ...zijn door de storm tientallen grote elektriciteitsmasten omgewaaid... ...waardoor nu 3,5 miljoen huishoudens... ...zonder stroom zitten. Het noodweer heeft aan 14 mensen het leven gekost. Bij een zelfmoordaanslag... ...in de grootste Soenitische moskee in Baghdad... ...zijn veel doden gevallen... Volgens de autoriteiten in de Iraakse hoofdstad zijn er zeker 29 slachtoffers. Onder de slachtoffers zou een Iraaks parlementslid zijn. De uitmarkt in Amsterdam is dit jaar bezocht door 450.000 mensen. Ondanks het slechte weer was het bijna net zo druk als anders bij de jaarlijkse start van het culturele seizoen. Van vrijdag tot en met vandaag konden mensen gratis optredens bekijken op het Museumplein, het Leidseplein en in het Vondelpark. Een groep Nederlandse wielrenners is in de buurt van de Belgische stad Luik... ...aangereden door een auto die de groep wilde inhalen. Drie fietsers zijn zwaar gewond geraakt. één van hen verkeert in levensgevaar. Twee raakten licht gewond. De groep fietsers kwam uit Valkenburg. In Nieuw-Zeeland hebben duizenden dierentuinbezoekers... ...afscheid genomen van de verdwaalde keizerspinguin Happy Feet. De pinguin vertrekt met een onderzoeksschip naar Antarctica...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 Het weer vannacht en morgen in het noorden buien, in het zuiden morgen eerst nog zon, het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het en Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zon. zee, zandvoort en ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 En zie je daar dan een soort opbouw is in in die etappe? Hoe bedoel je dat precies? Ja, want uh, van, ik ben van etappe naar etappe, dat staat ook in het boek, ja. naar uh, de dans gekomen die mij dat gaf. Wat, wat, uh, wat je dus niet alleen met je armen en je benen doet, maar wat echt uit je binnenste uitkomt, helemaal hm. recht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 En doordat ik hem leerde kennen, heb ik een wild leven geleid met Niels Snowbach. Ik heb daar ook een boek over geschreven, die Himmelische ja. Titan, des Niels Snowbach. Maar toen Niels stierf, ben ik tot besef van zonde gekomen. Toen heb ik gewoon ingezien dat het niet alleen maar dans en, en, en, en gillen en doen is, maar dat het... Um,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 op dans gedaan mm.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 uit de volken die houden van zijn land, zullen met hem vieren in Jeruzalem. In het 17e vers staat er dan, Bergen zullen die voor het offerland. Ja, bergen zullen die voor het offerland.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 van rook nu, drink nu Nee, dat kan niet dus je bent zelf gaan inzien van dat je daar niet verder mee wilde met die levensstijl zeg maar. En dat heb je mee gebroken het vond je belangrijk om je dat, daarvan los te komen? ik heb er eigenlijk niet mee gebroken het ging nee. echt vanzelf okay. ik heb nee. mensen gemeden nou, dat is het eerste wat we moeten ja. doen mensen meiden die, uh, die niet uh, in jouw in jouw levensstijl passen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 het is zo door mijn vingers gegaan en dat is voor mij goed dat het zo door mijn vingers gegaan is want het zwarte geld iedereen die zwart geld geeft en zegt het komt van God dan kan ik je teksten geven nu op dit moment niet wat zegt zwart geld is niet van God want ik kon het huis wel verkopen maar op een manier dat ik als ik het niet gedaan had nooit naar Nederland gekomen zou zijn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 Der Physik ist Tod hat Manchmal ich fanden wir auch hey Dann fall auf Jesus Fall auf Jesus Fall auf Jesus und leg Denn Weg ist manchmal ein Dein Himmel schwarz en regnen vollein hekt. Dan schreit zu Jesus. Hands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 heb ik ook meegemaakt, heel erg, vier jaar lang. Dus ik ging naar huis en op een gegeven moment kwam hij dus. En hij zei dat hij met me wilde trouwen. En toen ging ik naar beneden in de kaderope. En toen zeg ik, daar is het boven iemand, vreselijk mooi, groot en blond... en zegt dat hij met me wil trouwen. Toen zeggen ze, weet je niet wie dat is? Mie Snobach, de die die producent van Salvatore Adamo heeft net een reeks... Um,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 in, in, in, in, in, de, in de CD. Het heet, mijn CD heet ook naar de, een, een ook naar de overkant. Mm -hmm. Dus van de ene kant naar de andere kant. Ja. Van, het de van het oude leven. Van het oh, oude. Oké, okay, ja. ja doe je mm -hmm. Van het oude leven naar het nieuwe leven. Mm -hmm. Dus over de brug. Ja.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 Vinum uns simharam benisa Toda rabavinu al Quranu Korim Toda rabavinu Hay ha ben Yisrael Toda rabavinu Shenatan et beno Toda rabavinu Shavach et damo Toda rabavinu Joshua lachstum Zoda-ra-ba-winu, da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 Shaman, belo, and shaman, but call Bechin. Begard, you be Rushalai, this fast. <laughs>